Jan van der Putten met het NOS Journaal. Nederlandse winkels hebben in mei ruim 8% meer omgezet dan een jaar geleden. Volgens het CBS was het de grootste stijging in 14 jaar. Vooral doe het zelf zaken hadden we druk. Daar steeg de omzet met bijna een derde. Webwinkels deden ook goede zaken. Online werd 50% meer verkocht. En verder verkochten supermarkten beduidend meer. De kledingwinkels en de schoenenzaken draaiden minder goed. Daar liep de omzet met meer dan een vijfde terug. Bouwbedrijf BAM heeft een schikking getroffen met de stad Keulen voor het instorten van het Stadsarchief in 2009. Het bedrijf betaalt 200 miljoen euro aan de gemeente en het Keulse openbaar vervoerbedrijf. Ook twee andere bouwbedrijven betalen ieder hetzelfde bedrag. Bij de aanleg van de metrolijn elf jaar geleden in Keulen stortte het Stadsarchief in. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. De Belgische koning Filip heeft diepe spijt betuigd voor de misdaden die in Congo zijn gepleegd. In een brief van de Congolese president schrijft hij dat in de vorige eeuw, onder het bewind van koning Leopold II, geweld en gruweldaden werden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen. 60 jaar geleden werd Congo onafhankelijk. In België is veel discussie over de koloniale periode. Standbeelden van Leopold zijn beklad en verwijderd.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 Het weer, het is bevolkt, het kan licht regenen. Van het zuiden uit breekt geleidelijk zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zo uh, interessant kan het zijn, uh, de liefde in uh, dat opzicht. Uh, crazy little thing called love van uh, Queen. Zes minuten over tien. Op deze laatste dag van juni. Want dat uh, is zover. En morgen gaan we met uh, een nieuwe zomermaand verder. Hoewel de dagen weer korter worden, vrienden. Uh, welkom bij deze Voor Zandvoort in de regio. Uh, wij gaan uh, tot 12 uur uh, één ding doen en dat is een herhaling uitzenden uh, van het gesprek wat Ben Zonneveld heeft uh, gehad met uh, Joop Berensen. Uh, daarin deed hij toch wat opvallende uitspraken. Deze voormalige wethouder van de oudere partij Zandvoort. Dus dat komt uh, sowieso aan bod. Uh, en dan is er natuurlijk uh, ook de gebruikelijke onderdelen met uh, Jelmer en met Mik. Mik voor de laatste keer. Uh, wat betreft deze week. Want hij gaat even een kleine, korte vakantie uh, doen. En uh, voor de mensen thuis die denken van... hé, hey, uh, ik stuur iets uh, via de WhatsApp... Dat kan, maar dat wordt wel pas na twaalf dat ik het pas kan bekijken, want ik heb mijn mobiel niet bij me. Dus uh, dat is in de haaste weer uh, gewoon uh, Jaapie Koper ten voeten uit. Die wil dan nog wel eens wat dingetjes vergeten en dit keer is hij zijn mobiel vergeten. Dus uh, het heeft weinig zin om uh, te gaan appen. Het heeft alleen maar zin om ergens uh, via een persoonlijke messenger service uh, dan mij uh, maar even te bereiken. Want die lees ik sowieso, want ik zit in de studio en die staat wel aan. Dus uh, mocht je me nodig hebben, dan uh, kun je me daar even op uh, bereiken. Dus dat uh, is even voor de mensen thuis die denken, waarom reageert hij niet? Dat heeft daarmee te maken. Goed, uh, dat uh, zeggende ga ik uh, nog even met de muzikale onderstroom uit Nederland verder. En dit is Stevie May Robbing. Ik heb hem vaak genoeg gedraaid, maar is het is altijd wel uh, leuk om uh, ook in dit deel van de dag te laten horen. Nummer heet Out of the Blue. 4B, had it all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 Dat uh, helemaal out of the blue uh, is gekomen. Wat betreft uh, de nieuwe wethouder. Voor uh, D66. Dat uh, laat ik even in het midden. Wat we wel weten is uh, de naam. Uh, Raymond van Haften wordt uh, de nieuwe wethouder van deze uh, partij. En dat zal, denk ik, morgen. Of dat zeg ik, Vanavond zijn beslag uh, gaan krijgen. Want dat uh, is wel de bedoeling. En dan uh, zijn er ook weer gewoon wethouders in dit dorp. Er kwam vanmorgen een andere wethouder tegen. Ik zeg uh, tegen hem: ja hem, dan weet je al wat je bedoelt, Gert-Jan Bluis. Ik zeg, nou, jij kan niet op vakantie. Want dat heb ik gisteren gewoon gezegd. Ja, dat was toch al niet de bedoeling, zei hij uh, terug. Dus <laughs> het, het, het, het, uh, het, het, het is gewoon hard werken geblazen, Want ik, ja, ik zei hey, al, je hebt al vakantie gehad. Moest hij toch wel een beetje Homerisch omlachen. Maar goed, uh, dat was uh, het uh, verhaal rondom de wethouders. Uh, leuk is dat altijd even als je uh, gewoon een wethouder uh, tegen in het uh, dorp komt. Tenminste een beoogd wethouder, want hij moet natuurlijk nog wel uh, geïnstalleerd worden voor uh, vanavond. Maar de ander, Rimmel van Haven die wordt het ook. Um, wat gaan we daarmee doen? Nou, het is de bedoeling dat we die waarschijnlijk nog deze week aan de telefoon zullen treffen. Dat zal ik niet doen. De kans bestaat dat we donderdagochtend al tussen 10 en 12 in ieder geval even een kennismakingsgesprek hebben. Wat er dan verder gaat volgen, dat weten we dan ook nog niet. Want misschien kan het ook nog wel dat hij op zaterdag... nog wel zijn plannen gaat toelichten in het programma Goedemorgen Zandvoort. Dat is een beetje het generale idee. De wie en waarom, dus waarom die het gaat doen... dat donderdag en zaterdag dan, zal dan duidelijk zijn plannen kenbaar worden worden gemaakt op de radio. Tenminste, dat is een beetje het voornemen. Um, goed, dan uh, even terug naar zaterdag. Want er was natuurlijk een, uh, een gesprek met Joop Berendsen. Hij heeft dat ook al uh, in uh, de Zandvoets krant heeft hij dat ook al gedaan. Maar desalniettemin, er werden wat opvallende uitspraken. Het was ook een, uh, eigenlijk een chronologie van wat er zich helemaal heeft afgespeeld... Uh, in de tijd dat uh, dat amendement uh, rondging en uh, het... Uh, verhaal vanuit zijn uh, oogpunten uh, vertelt, want dat is het, uh, het verhaal erachter, en hoe Joop Berendsen zelf in het uh, verhaal heeft uh, gezeten. Uh, ben Zonneveld uh, was degene die uh, Joop Berendsen heeft uh, gesproken uh, afgelopen zaterdag, en het eerste deel, dat ga je dus nu horen. Wij gaan praten met uh, voormalig wethouder Berendsen. Meneer Berendsen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um...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 Nou ja, wat ik daarvan vind. Ik, ik, ik vind dat D66 maar uit moet leggen. van hoe ze, dat dan, hoe ze dat dan zelf voor zich zien. En ik vind ook dat die andere vier partijen. maar uit moeten leggen. van hoe ze dat dan, hoe de, hoe ze dat dan zien. Het eh, zal u niet verbazen dat ik, eh, dat ik daar hooglijk verbaasd over, over ben. Eh, over deze actie van D66. Maar ja, eh, kijk. als je kijkt, goed kijkt naar hoe D66 nu de laatste tijd zich al opgesteld. in de Raad.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 Uh, als fractie in ieder geval opgesteld. En als ik alleen al kijk naar uh, de laatste stemmingen, waarvan één lid van D66 voor is, de ander tegen. En de derde zegt van ik wil blanco stemmen, oh dat kan niet, oh dan ben ik voor. Nou, dan denk ik bij mezelf van nou, uh, fractie D66, als je het over weinig stabiel, dan denk ik dat je eerst nog maar eens even goed in de spiegel moet kijken. 2004. Net over het uh, gesprek uh, met uh, Joop Birntsen... wat Ben Zonneveld afgelopen zaterdag gehad... over, nou ja... Eigenlijk de coalitiepartner D66 in de tijd dat dit college begon aan het avontuur. Want het bestond oorspronkelijk uit vier partijen. OPZ, VVD, CDA en D66. En men had het eigenlijk over het verhaal van D66. En over rekeningen, voor even te zijn. Jo Binnense gaf daar zijn kant van het verhaal op. Maar ook over de, ja, de onbetrouwbaarheid eigenlijk in het hele verhaal. En ook daar gaf de voormalige wethouder een antwoord op. Over het Stemgedrag, wat, uh, wat hem opviel uh, bij een van de laatste stemmingen die hij toen nog heeft uh, meegemaakt als uh, wethouder. Uh, we gaan weer verder met het uh, verhaal. Uh, ben Zonneveld uh, en Jouw Berendse met elkaar dat gesprek. Was, uh, het stukje D66. Uh, u bent ook teleurgesteld in uw eigen fractie? ja, ik vind dat uh, zeg maar, je draagt als, uh, als coalitie draag je, en als lid van de coalitie draag je een bepaalde verantwoordelijkheid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 to be Ja, dat was hem. Uh, doorgaan. Nou ja, uh, in, een, in een bepaald opzicht geldt dat natuurlijk wel. Want uh, er zijn uh, twee van die drie wethouders, die gaan zeker door. Maar de ene, die, uh, die we dus nu aan het uh, woord laten, uh, die is ermee gestopt. Uh, maar goed, wij gaan dat gesprek uh, straks uh, verder vervolgen. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die de, van... Ja, op zaterdagmorgen had ik niet uh, de gelegenheid. En gisteren tussen 12.00 uh, had uh, net ineens uh, de buurman uh, de boor in, uh, in, uh, in de muur gezet. Dus toen kon ik het ook niet horen. Nou, dan hebben we vandaag nog eventjes de kans om het even terug te beluisteren. Maar tussendoor hebben we natuurlijk ook het nieuws van de afgelopen 24 uur. Gisteren is Leon dat, heeft Leon dat gedaan. Meer naar het landelijk. Maar Jelmer, die kijkt echt naar het lokale gedeelte. Goedemorgen, Jelmer. Ja, goedemorgen. Ik heb weer een diverse overzichtje klaarstaan van nieuws uit Zandvoort en de regio. Ja. Dus uh, er is weer genoeg gebeurd. Ik... Uh... Ik, ik, ik weet al u je begint. De wethouder van D66. Die komt voorbij. Die staat op plek 2. <laughs> die, kon, die staat op plek 2, ja. Ja. ja. Ik, uh, ga, ik gaf iets anders. Uh, even de opening. Namelijk ja. dat er op korte termijn een verbod op het verkopen en gebruik van lachgas in de gemeente Zandvoort mm -hmm. uh, onvermijdelijk lijkt. Mm -hmm. uh, burgemeester David Monenburg laat weten dat de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van dinsdag vanavond dus... Hoogstwaarschijnlijk zal instemmen met het opnemen van een lachgasverbod in de algemene plaatselijke verordening. Een van de grootste redenen voor het opleggen van dit verbod is de overlast die het gebruik en de verkoop van lachgas voor de gemeente oplevert. Mm. Zeker in deze zomerse maanden. Voorbeeld van vorige week toen de politie moest ingrijpen uh, bij het strand en op de boulevards, vanwege jongeren en uh, jongvolwassenen die onder invloed waren van lachgas. Mm. De gevolgen van het gebruik van lachgas kunnen zeer ernstig uitvallen. Gebruikers uh, van dit middel uh, vallen om, kunnen bewusteloos raken en zelfs verschijnselen van hallucinatie vertonen. Um, alleen al om, de, om deze overlast zal lachgas uh, verboden gaan worden. Tegenover Erna Nieuws laat onze burgemeester weten dat uh, hij graag de volgende tekst opgenomen ziet worden in de Algemene Plaatselijke Verordening. En die lijkt als volgt: het is verboden op een openbare plaats. ...op openbaar water... ...of in voor publiek openstaande gebouwen... lachgas of daarop gelijkend het waar... ...met een ballon of enig ander hulpmiddel... ...te gebruiken, toe te dienen... ...of ten behoeve van dat gebruik... ...voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben. Uh, ja, die uh, ziet de burgemeester dus... ...graag in die algemene plaatselijke verordening... ...opgenomen worden. En hier wordt dus... Uh, uh, ...ook vanavond in de raadsvergadering... ...aandacht aan besteed. Mm -hmm. Dus... Uh, een lachgasverbod in Zandvoort uh, komt er hoogstwaarschijnlijk aan. Ja. En uh, dat is dus het eerste item. Als tweede, uh, zoals beloofd, namelijk de nieuwe wethouder uh -huh. van D66. Dat wordt namelijk Raymond van Haafde. Als ik de naam goed, uh, goed uit. Ja, uh, van Haafde heet. Het uh, is HE, e maar ik zeg uh, van Haafde. Ja, van Haafde is wethouder geweest in uh, de gemeente haarlem Lieder en Spaarwoude. Uh -huh. En uh, kan nu direct aan de slag als wethouder in Zandvoort. Uh, voor, de gemeente, uh, voor de raadsvergadering van vanavond wordt Van Haafden aan de gemeenteraad voorgesteld. En ook wordt hij dan voorgedragen als uh, derde wethouder voor het nieuwe college. Ja. En daarmee is dan ook een eind gekomen aan de spoedklus van D66. Uh, fractievoorzitter Michiel Hermsen zegt zelf over dat uh, uh, Raymond Van Haafden uh, zijn sporen al verdiend heeft zoals ik net al zei, uh, uh, bij zijn werk in de Haarlemmerlieden en Spaarwouden. Uh -huh. En hij heeft daar ook uh, goed gepresteerd. Eerder heeft hij al veel ervaring opgedaan met portefeuilles... zoals het sociaal domein, onderwijs en sport. En ook over de metropoolregio Amsterdam is hij veel bezig geweest. Um, daarnaast heeft hij een groot netwerk... Uh, zo is hij voorzitter van D66 Noord-Holland. En heeft hij ook een aantal nevenfuncties vervuld... Uh, waaronder op het gebied van uh, goede doelen. Raymond van Haagden is uh, de man die uh, D66 zocht. En past dan ook goed in het profiel dat de fractie voor uh, hunzelf had opgesteld. Dus uh, uh, ja, in ieder geval vanuit die kant uh, positief en volste vertrouwen uh, voor deze D66-wethouder. Mm -hmm. ja, uh, uh, ja. ja, ik neem aan dat je nog meer hebt. Ja, zeker. Dan gaan we naar het volgende. Ja. Namelijk dat er uh, een onderzoek komt naar een vuurwerkverbod voor de regio Haarlem. Uh, burgemeester van Haarlem, Jos Wiene, heeft van de Haarlemse gemeenteraad de opdracht gekregen om samen met Bloemendaal, Heemstede en ook de gemeente Zandvoort onderzoek te gaan doen naar een regionaal verbod op vuurwerk. Voor de stad Haarlem geldt dat er reeds een meerderheid in de raad is voor een vuurwerkverbod. ...verbod voor de gemeente Haarlem zelf. Hm? Samen met de buurtgemeenten... ...moeten worden gekeken of het mogelijk is... ...dat zij een soortgelijk verbod... ...ook in hun eigen gemeente kunnen implementeren. Dit om te voorkomen dat je... ...bijvoorbeeld in een uh, plaats als Heemstede... ...nog wel vuurwerk kunt afsteken... ...terwijl dat dan uh, daarnaast... ...in Haarlem uh, verboden zal zijn. Hm? En juist voor de effectiviteit... ...van het verbod wordt er nu dus gekeken... ...naar een regionaal verbod op het afsteken... ...van vuurwerk. Uitgezonderd... ...zijn dan wel het zogeheten schertsvuurwerk, zoals sterretjes. Mm -hmm. um, uh, laatste nog even om te noemen... is dat er voor dit jaar... sowieso al een landelijk verbod geldt... op het afsteken van vuurpijlen... en knalvuurwerk. Ah. Um, ja. Ja. ja. Dan gaan we nog even uh, iets uh, verder... de regio in. Namelijk dat een groot deel... van het personeel van Tata Steel... deze week wederom het werk neerlegt. Um, gisteren legde het onderhoudspersoneel... al hun werk neer. En ook vandaag... Uh, staakte een groot deel van het rest van het personeel uh, van, het, uh, van de staalfabriek. Hm. Uh, op 10 juni, uh, jongsleden, werd bij Tata Steel in Amuiden het startschot gegeven voor historische stakingen. Toen was namelijk voor het eerst in 28 jaar de productie bij de staalgigant stilgelegd... in een poging meer zekerheid te krijgen voor de werknemers. En uh, deze te oogsten bij de directie natuurlijk van het bedrijf. De stakingen zijn naar aanleiding van een aangekondigde reorganisatie bij Tata Steel. Waar mogelijk duizenden banen, uh, of nee, duizend banen uh, op het spel staan. Tot nu toe liepen overleggen met de Tata directie op niks uit. En het is dan ook nog maar onzeker of de stakingen van deze week wel effect gaan hebben. En hoe lang deze nog uh, voort zullen duren. Um, dan wilde ik even afsluiten, want namelijk morgen is het 1 juli. Dus dat betekent uh, dat we de touwtjes nog verder laten vieren... wat betreft de coronamaatregelen. Uh -huh. Vanaf morgen mag bijna alles weer wat verboden werd de afgelopen maanden. En om even kort uh, er doorheen te gaan in een paar punten... Uh, wat nog steeds over het algemeen de norm is... is de anderhalve meter afstand van elkaar houden. Voor uh, binnen geldt dat er maximaal 100 personen bij elkaar mogen komen... Uh, is er sprake van uh, een georganiseerde reservering van uh, plekken. Binnen dan is een uh, aantal personen van meer dan 100 ook toegestaan. Uh, buiten geldt natuurlijk ook de anderhalve meter afstand nog steeds. En daar mogen dan 250 personen bij elkaar komen. Meer dan dit aantal is ook weer mogelijk bij een uh, duidelijke uh, organisatie van een reservering en een vaste zitplaatsen. Dus bijvoorbeeld ook op festivals moet dat uh, zo georganiseerd worden. Uh, regels in het vervoer. Natuurlijk het dragen van een mondkapje is nog steeds verplicht. Uh, in taxis, busjes en touringcars uh, uh, uh, moet gereserveerd worden. En ook het dragen van een mondkapje is daar uh, de richtlijn. Uh, zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de auto... dan wordt ook geadviseerd om het mondkapje te dragen. Geadviseerd, hè? Ja, Geadviseerd, ja, hè? Het, he? ja. het is een regel, maar ik probeer elke zin net even wat anders op te maken. <laughs> ja. Dan, uh, ja, ik zit goed te luisteren, dus het is niet verplicht. Um, uh, ik denk dat het, uh, wat ik hier zo, hoe ze het hebben opgeschreven... het belangrijkste is inderdaad gewoon in die openbare uh, uh, vervoersmiddelen. Hmm. Zoals uh, taxis, waar natuurlijk ook meerdere mensen van gebruik maken... maar vooral het openbaar vervoer... Ja, dat, de bus, terrein en dat soort dingen. Dat is verplicht. Maar het ging mij even uh, om het, om, uh, het, even om het uh, verhaal wat je net uh, zei van mensen met verschillende huishoudens uh, bijvoorbeeld in, in, in één auto. Dat is het. Uh, ja. waar, da, dat is even waar het om gaat. Want uh, gisteren kwam Leon ook al met dat uh, verhaal naar buiten. Uh, over, uh, van, ik, ik zat daar over na te denken vanmorgen. Ik denk dat het moet niet gekker worden. Maar uh, nu uh, hoor ik dus van jou een advies. Het is een advies. Dus, uh, dus ja. niet meer dan dat. Ja, ga doen. Nee, inderdaad, ja. <laughs> ja. En dan uh, nog uh, om het woordje uh, anderhalf in de komende zinnen even heel vaak te noemen. Namelijk, er zijn uitzonderingen op de anderhalve meter afstand. Mensen uit één huishouden hoeven uh, zich niet aan deze afstand te houden. Huh? Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden van anderen. Huh? Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen anderhalve meter afstand te houden. Ze huh? moeten dan wel weer anderhalve meter afstand houden van volwassenen. Huh? Ja, Het zijn geen anderhalve regels. Uh, uh, ik word er al doodmoe uh, van als ik er naar luister. Maar goed, ga door. Ja. In uh, sommige situaties is het moeilijk om de anderhalve meter afstand te houden. Daarom gelden er ook uitzonderingen voor de hulpbehoefenden en hun begeleiders. Mm -hmm. En zoals bekend natuurlijk de contactberoepen, kappers, masseurs en bijvoorbeeld ook instructeurs van lesauto's. Uh, sporters, acteurs en danseressen hoeven ook geen rekening meer te houden met de anderhalve meter. Ja. Um, ...om dan even uh, kort en krachtig af te sluiten. Er gelden nog wel natuurlijk de basisregels... Uh, ...om te beginnen inderdaad die anderhalve meter afstand van anderen. Ja. Uh, reis zoveel mogelijk buiten de spits. Blijf weg van drukke plekken. Uh, was, nog, was nog steeds vaak genoeg uw handen. Blijf thuis bij klachten en laat u dan ook testen. En natuurlijk het advies om zoveel mogelijk thuis te werken... Het RIVM heeft naar aanleiding van deze uh, nieuwe fase... Uh, ook weer een mooie in infographic op hun website staan. Mm -hmm. uh, delen hiervan zullen ook op onze tekst-tv verschijnen... zodat die ook voor, uh, hier lokaal in Zandvoort uh, goed uh, zichtbaar zal zijn. Mm -hmm. dus, uh, en om daar nog even iets over te zeggen... je kunt natuurlijk op kanaal 40 altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Mm -hmm. uh, maar zeker ook in deze coronatijd hebben we geprobeerd met... Uh, de plaatjes van het RIVM en de informatie uh, van het instituut uh, u zo goed mogelijk te proberen informeren. En dat gaan we zeker nog een tijdje doen, dus hou ik dat ook in de gaten. ja Tot zover. Zo, dat was een, een hele waslijst. Uh, jammer, ja. maar goed. Uh, ik denk dat het ook wel uh, nodig is uh, geweest. Maar goed, uh, ja. we, ik, ik dank je in ieder geval uh, voor uh, dit moment. Uh, morgen uh, ben je er wel, hè? Ik uh, ben er morgen weer bij, ja. ja Oké, okay. nee, dan uh, spreek ik je morgen om half elf weer. Ja, helemaal goed. Tot dankjewel, goed. dankjewel. Dat was Jelmer, de Supremes! 很多人 dit soort nummers uit de jaren 60. Eh, zeker de klassiekers van Motown. Eh, net bij het gesprek van Joop Berendse waren we gebleven. Eigenlijk bij het moment dat Ellen Verheij de beslissing moest nemen. of er wel of niet doorgaan als wethouder. Eh, daarbij heeft Berendse vanuit zijn gezichtspunt. toen besloten om zelf dan maar een beslissing te nemen. en op die manier een beslissing te forceren. Eh, wat ik dan nog weet is dat hij inderdaad. dat, dat heeft inderdaad geduurd tot en met donderdag. Toen vond. Binnen het wel welletjes, heeft hij bij mij nog toegelicht uh, waarom hij is afgetreden. En wist hij me toen ook nog te vertellen dat die andere twee ze ook waren opgestapt. En dat wist ik dus niet. Maar goed, ik had uh, op dat moment dus een scoop te pakken. Want dat uh, wist er eigenlijk nog niemand uh, dat die twee ook uh, opstapten. Maar goed, het gesprek dat ging natuurlijk uh, verder uh, met uh, de wethouder, de voormalige wethouder uh, van uh, Oudere Partij Zandvoort. En Ben Zonneveld had het uh, gesprek met hem. Echt in het college uh, besproken zonder dat geharren waren met de VVD-fractie.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 uh, klaar te kunnen zijn voor de organisatie van de Formule 1 race uh, begin mei die helaas niet is doorgegaan. Ja. Dus zijn, ik, ik wil echt niet zeggen van alles nou eh, echt eh, niet veel beter gekund had. Eh, want die mening heb ik ook wel. Hè, van als we meer tijd gehad hadden, dan hadden er een aantal zaken, denk ik, op een wat betere manier eh, geregeld kunnen worden. En dat zijn een groot aantal zaken ook rond de, de organisatie van het site -event, de side-event, de campings, et cetera, et cetera. Waar denk ik een heleboel zaken gewoon eh, beter hadden gekund.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 om zeg maar, het een en ander gewoon goed op te tuigen. this en ik nog iets van Alides hidding onder zijn eigen naam. Uh, dat was uh, Hollywood 7. Maar dit uh, dateert weer van een latere periode... en dat onder de vlag van de Time Minutes. Uh, een groot hit uh, geweest. I'm Specialized in You. Uh, het is bijna uh, vier minuten voor elf... Dat betekent dat het, het uh, laatste gedeelte van uh, het gesprek, wat Ben Zonneveld met Johan Berenders heeft uh, gehad, in het tweede uur nog uh, voorbij gaat komen. Krijgen krijg alweer berichten over jou, dat ik wil begonnen voor de derde keer gehoord. Luister, mensen, er zijn natuurlijk altijd mensen die dat natuurlijk uh, uh, nog niet hebben gevolgd of gehoord of wat dan ook. Ik zeg net, uh, er kan natuurlijk ook een uh, situatie zijn dat er, uh, de buurman op een gegeven moment lekker staat te boren. en dat jij uh, naar het interview en denkt: potverdorie, ik heb het gemist. Daarom bieden wij deze servers voor die mensen die het uh, misschien gemist hebben. Dus dat is de reden. Uh, tot aan het nieuws. Sergio Mendes en de mensen van de Black Eyed Peas... in een nieuw jasje gestoken. Maskenada. Tot straks na de klok van 11 uur. Black peas came to make it hot We beat the pot and stopper, bubbling up just like lava, like light lava, heated like a sauna. Penetrating through your body uh armor, rhythmically we massage ya uh, with hip hop mixed up with supper, with supper. So yes, yes, yo You know we never stop, we never rest, y'all. The so Black peas will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all till we get y'all say it.